11 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het kabinet is erin geslaagd om de begroting voor volgend jaar vrijwel ongeschonden door de Tweede Kamer te loodsen. Bij de algemene beschouwingen probeerde de oppositie de plannen voor onder meer de persoonsgebonden budgetten en de sociale werkplaatsen te veranderen. Maar kreeg daarvoor geen steun van de meerderheid. Het kabinet staat wel sympathiek tegenover het plan van de SGP om ouders met een laag inkomen ook vanaf het derde kind een zogenoemd kindgebonden budget te blijven geven. Een motie van GroenLinks en de ChristenUnie om minimaal 0,7% van het nationaal inkomen te blijven besteden aan ontwikkelingssamenwerking haalde een meerderheid. Ook het CDA stemde voor. Verder deed Rutte nog een paar andere toezeggingen, maar die kosten geen geld. Ook de tweede dag van de algemene beschouwingen leverde commotie op over uitlatingen van PVV-leider Wilders. Vanmiddag kwam het tot een botsing tussen Wilders en premier Rutte. Wilders zei tegen Rutte, doe eens normaal man. Rutte antwoordde daarop, doe zelf eens normaal. Veel Kamerleden hekelden in scherpe bewoordingen de toon van Wilders... en volgens de oppositie tast die ook het gezag van het kabinet aan. Ook premier Rutte nam afstand van de uitspraken en noemde die onbeschoft. Maar hij benadrukte dat het kabinet inhoudelijk goed met de PVV samenwerkt... en dat dat er ook doorgaat. Fractievoorzitter Van Haarsma-Buma van regeringspartij CDA... zei dat hij een wrange nasmaak heeft overgehouden aan de bijdrage van Wilders. Maar hij steunt de manier waarop Rutte afstand nam... van het optreden van de PVV-voorman. Wilders zelf de andere Kamerleden selectieve verontwaardiging. Hij zei dat het de linkse kerk niet lukt de PVV met argumenten te bestrijden.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 Hij werd samen met twee andere hooggeplaatste Libiërs bij de grens met Algerije gearresteerd. Ook zij zijn tot een half jaar zelf veroordeeld. Waar Gaddafi is, is nog altijd onduidelijk. Intussen heeft ook Algerije de Libische overgangsraad erkend. De raad is nu vrijwel overal in de wereld erkend. De Amerikaanse beurs is net als de Europese beurzen met flink verlies gesloten. Een groot deel van de dag stond Wall Street op een verlies van ruim 4%, maar uiteindelijk bleef de schade enigszins beperkt tot 3,5%. De Amsterdamse beurs sloot ruim 4% lager en die in Duitsland 5%. Beleggers krijgen steeds meer de indruk dat de wereldwijde economie opnieuw afstevend op een recessie. IMF-directeur Lagarde waarschuwde vandaag dat de wereldeconomie in de gevarenzone zit... Ze sprak aan de vooravond van de najaarsvergadering van het IMF in Washington. Volgens Lagarde dringt de tijd en doen er aan de horizon grote gevaren op. Om de problemen op te lossen is sterk politiek leiderschap nodig... en moeten persoonlijke agendas opzij worden geschoven, zei ze. Ook riep ze Europese banken op hun financiële reserves te vergroten. De hoogste Amerikaanse militair Mike Mullen zegt dat de Pakistanse geheime dienst... betrokken was bij de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Kabul... Bij een terreuraanval op de ambassade en overheidsgebouwen kwamen vorige week 25 mensen om het leven. Pakistan noemt de beschuldiging van Mullen onverantwoord. De politie Rotterdam heeft de eerste vijf foto's gepubliceerd van verdachten van de rellen bij de Kuip van afgelopen weekend. Ze staan op de website van de politie. Als de verdachten zich zaterdag nog niet hebben gemeld, wordt hun foto getoond op schermen in de stad.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 Barcelona-speler Avelay heeft een zware knieblessure opgelopen. De Oranje International is waarschijnlijk een half jaar uitgeschakeld. Avalai scheurde tijdens de training een kruisband in zijn linkerknie... en hij wordt morgen geopereerd. Het weer. Vannacht is het droog met plaatselijk kans op mist. minimaal rond 9 graden. Morgen afwisselend stapelwolken en zonnige periode. In de middag kan zeer plaatselijk een buitje vallen. Het wordt gemiddeld 18 graden. In het weekend na met veel zon en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ANWB verkeersinformatie, ik zou het bijna vergeten. Um, er staat een file op de A28, Amersfoort richting Utrecht... tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd... drie kilometer doorwegwerkzaamheden. En de N57, Ouddorp richting Rotterdam, die is dicht... tussen Goede Reden en Stellendam in beide richtingen. En dat was de verkeersinformatie. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 Julia is na al die jaren nog niet thuis. Simon en Garfunkel waren dat... Een hele dag debat, één uitschieter van Wilders en weer ging het voornamelijk daarover vanavond. We maken zometeen de balans op van de dag waarop premier Rutte de Kamer antwoordde tijdens de algemene beschouwingen. Morgen begint de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds. En vandaag nam de nieuwe baas, Christine Lagarde, daar al een voorschot met een oproep tot daadkracht in Europa. Daarover spreken we zometeen met de Nederlandse bewindvoerder van het IMF, Agebakker. En morgen gaat op het filmfestival in Utrecht de animatiefilm 55 Sokken in première. Gemaakt door Co Hoedeman, die eerder al een Oscar won. En de regisseur is hier straks te gast. En om 5 voor 12 onthullen we waarom de straaljager in de voortuin van kunstenares Marte Reuling vanochtend door Defensie werd afgevoerd. Dat zometeen na het nieuws van vandaag. Donderdag 22 september. Ja, zes uur lukte het de Tweede Kamer... om tijdens de algemene beschouwingen te debatteren over de inhoud. En toen sloeg opnieuw de vlam in de pan. Ja, doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, Echt, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf, normaal. Dat heeft hij niet. Zo, ja, jongen. Ja. In het deel van het debat dat wel over de inhoud ging... zei premier Rutte dat hij ervan uitgaat... dat Griekenland alle financiële steun netjes terugbetaalt. Omdat er een heleboel tradities in de wereld... dat landen elkaar altijd afbetalen is de kans heel groot dat dat lukt. Je kunt het nooit 100% uitsluiten, maar het is zeer onwaarschijnlijk... dat uiteindelijk land-tot-land uh, land, uh, leningen niet worden afgetand. Athene wacht met smart op de volgende Europese zak met geld. Al gingen de Grieken wel weer de straat op... om te protesteren tegen de bezuinigingen die daarbij horen. De demonstranten zijn bang dat ze niet meer kunnen rondkomen... wanneer de lasten omhoog gaan. We kunnen niet meer leven anymore als we did. Het is een pijnlijke spagaat waarin Europa zich bevindt. Er is een kans dat Griekenland de steun niet kan terugbetalen... maar de eurocrisis kan makkelijk overslaan als het land omvalt. Het IMF is bezorgd. Our view is that the current economic situation is entering a dangerous phase. There is a path for recovery. It's narrower than it was three years ago... when we first were hit by the financial crisis. But there is a path for recovery. Ook op de beurzen samengeknepen billen en klotsende oksels. Hier wordt Wall Street nog vrolijk geopend. Maar het applaus verstomde snel. Beleggers zijn bang voor een nieuwe recessie. De Dow Jones sloot uiteindelijk 3,5 punt lager... en de AEX sloot bijna 4,5 procent lager, het laagste punt in twee jaar. Justitie eist een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen de damschreeuwer... die vorig jaar paniek veroorzaakte tijdens de dodenherdenking. Het ging niet expres, zegt hij nu. Dat al die mensen daar een beetje stil gaan staan en uh, het een en het ander lopen te herdenken... heb ik geen seconde bij nagedacht. Maar spijt heeft hij niet van zijn schreeuw. Ik heb uh, daar helemaal geen spijt van. Ik vind het wel jammer dat er mensen gewond zijn geraakt. Want dat was in eerste instantie niet de bedoeling natuurlijk. AZ speelde vanavond in de tweede ronde van de strijd om de KNVB-beker thuis tegen Groningen. Na 90 minuten was het 1-1. Nu is ook de verlenging afgelopen en die hoest afgelopen. Het is 4-2 geworden voor uh, AZ. Nog een doelpuntje erbij in de verlenging nadat er al eerder gescoord was door Moisander en uh, Kuntjes. De Keurntjes, was het de Groep Monson die nog een doelpunt maakte en ook nog een rode kaart, een directe rode kaart voor FC Groningen-verdediger Evans. AZ beker door, want wint met 4-2 van FC Groningen. Dankjewel, Andy Houtkamp. In Engeland is grote ophef ontstaan over een kooigevecht tussen twee kinderen van 8 en 9 jaar oud. Look at that, single. side-control, de jongens zijn bezig aan een stevige partij judo zo lijkt het, maar wel zonder bescherming en juist daarover zijn veel Britten boos. De vader van een van de gladiatoren ziet geen kwaad in het kooigevecht. Er is geen no physical punching or kicking or anything like that it's just more wrestling for the kids it's a controlled sport. Je zou toch zeggen dat de Belgen graag vaart willen maken bij het onderhandelen over de nieuwe kabinetsformatie. Maar de gesprekken zaten vanmorgen opnieuw vast. Muurvast. De lange files door de stakende vuilnismannen zorgden al voor een uitgestelde start. Bijna alle onderhandelaars waren te laat en hadden de wagen moeten laten staan. Ja, ik heb uh, goed gestapt deze ochtend. Ik ben meer dan 2,5 uur onderweg. Dus uh, een stukje met de auto en een stukje te voet. Uh, het is mooi weer, dus dat valt wel mee. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En wat brengt ons de krant van morgen? Hij is gelezen door Rudy Vendrich. De gemeente Den Haag verwacht voor zo'n 35.000 euro aan claims van Turken... die werden verplicht een inburgeringscursus te volgen. De Centrale Raad van Beroepen bepaalde een maand geleden... dat Turken met een verblijfsvergunning zo'n cursus niet hoeven te doen. Het is in strijd met internationale verdragen. Volgens de Telegraaf hebben 200 Turken inmiddels de brui gegeven aan het volgen van de gratis cursus. De Haagse partij van de arbeidwethouder Noorder vindt dat jammer, maar hij is ook blij dat 3800 andere Turken in de stad nog wel kiezen voor een integratiecursus. Sinds 2007 staat er een boete op het weigeren van de cursus. Nu die boetes aan Turken dus onterecht zijn opgelegd, kunnen die hun geld terugkrijgen. Den Haag stuurt komende week een brief met uitleg hoe ze dat moeten doen. Ambulanceverpleegkundige Erik van Engelen pleit er in de Volkskrant voor... om patiënten een rustige dood te gunnen. Ambulancepersoneel reanimeert volgens hem geregeld patiënten op hoge leeftijd... die vrijwel zeker liever in hun eigen bed waren overleden. Ze zijn uitbehandeld of gewoon klaar met leven en willen niet meer. Maar zodra 1 en is gebeld, is er geen weg terug. Van Engelen merkt steeds vaker dat hij mensen zo een mooie dood ontneemt. Deze zomer schreef de ambulanceverpleegkundige een stuk hierover in het artsenvakblad Medisch Contact. Zijn noodkreet kreeg bijval van artsen en medisch personeel dat vaak met dit soort patiënten te maken heeft. Binnenkort op de middelbare school de elektrische leermuts, schrijft de pers. Met een paar elektrodes op de juiste plaats op het hoofd... blijkt je sneller te kunnen leren. Dat is ontdekt door de Universiteit van Oxford. Daar werd onderzoek gedaan om het brein van mensen die een broerte hadden gehad... weer op weg te helpen. Via minime stroompjes kon een hersengebiedje de taak overnemen... van een deel dat door de beroerte was uitgevallen. Een controleproef bij gezonde mensen wees uit... dat de elektroden bij hen hetzelfde effect hadden. Ze leerden veel sneller. De onderzoekers vermoeden dat de techniek gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een taal sneller onder de knie te krijgen. Er is nog wel een probleem, want het is nog volstrekt onduidelijk welk deel van het brein de elektrodes moeten stimuleren. Het Nederlandse gedoogbeleid werkt. Dat is volgens Spits de conclusie van hoogleraar Psychologie McCoon van de Berkeley Universiteit in de Verenigde Staten. Hij heeft 35 jaar onderzoek gedaan. Nederlands gedoogbeleid heeft volgens hem veel voordelen waar ook Amerika van zou kunnen profiteren. De wetenschapper ontdekte dat het aantal koffieshops invloed heeft op het cannabisgebruik. Hoe meer shops, hoe meer wiet gebruikt. Maar dat blijkt maar een minimaal effect te zijn. Voordelen zijn er volgens McCoon des te meer. Nederlanders gebruiken minder lang cannabis. Het gedoogbeleid gaat grootschalige drugshandel tegen... en bovendien stappen Nederlanders daardoor minder makkelijk over op harddrugs. En in het AD is de lezer dat trainer Egbert Post... en zijn Chinese nationale schaatsselectie in Drenthe angstige uren hebben beleefd. De ploeg was rond het middaguur in Kropswolde op de racefiets gestapt... voor een duurtraining... Schaatser VV Don raakte na anderhalf uur achterop. Toen de rest van de ploeg even later omkeerde... dacht iedereen dat ze haar wel meer tegen zouden komen. Niet dus. Achteraf blijkt dat ze elkaar niet hebben gezien... omdat er tussen de gescheiden fietspaden struiken stonden. En VV trapte dus dapper door, maar wel in de verkeerde richting. Na uren wachten en een opsporingsbericht via de politie... werd ze s'avonds laat teruggevonden. De Chinese schaatsster had haar toevlucht gezocht bij een Chinees. De enige plek waar ze haar taal spraken. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. My heart is sad and lonely For you I sigh, for you dear only Why haven't you seen it? I'm all for you Body and soul I spend my day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 A wreck you're making You know I'm yours But just that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 De laatste mooie dingen die ze gedaan heeft Amy Winehouse. Dit duet met Tony Bennett, dat vorige week op haar verjaardag 14 september uitkwam body en soul was dat. Premier Rutte had er de pest over in vandaag dat het inhoudelijke debat in de Tweede Kamer van gisteren in de beeldvorming volledig werd overschaduwd door de manier waarop Geert Wilders optrad. En vandaag zal het hem niet veel beter afgaan want opnieuw trok Wilders dus veel aandacht. Maar Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Goedenavond. Ze zijn inmiddels klaar daar in uh, de, de Tweede ja. Kamer dus we kunnen de balans opmaken. Laten wij dan maar eens lekker wel toch bij de inhoud uh, beginnen. Is er nog iets veranderd aan de, de plannen uit de miljoenennota? Nee, als je het debat vanuit dat perspectief bekijkt, Chris... dan heeft het kabinet deze algemene beschouwingen glorieus overleefd. Want er is hoogheid op kleine onderdelen hier en daar iets veranderd. Uh, zo kreeg de SGP bijvoorbeeld voor elkaar... dat er minder wordt bezuinigd op grote gezinnen. Dat er ook wordt gekeken naar uh, vrijwilligers... die allerlei belastingvoordelen mislopen, hoe dat beter kan. Mm. Er komt ook snel een plan voor bestuurlijke samenwerking in de Randstad. Dat wilde de VVD dan weer graag. Uh, het CDA kreeg voor elkaar dat er extra aandacht komt voor chronisch zieken, gehandicapten... en dat was dan dat. Verder ja. geen verandering en wat voor bezuiniging dan ook... ondanks dat wel gisteren de hele oppositie bijna kritiek had. Ja... Uh... Want ik hoor wel allemaal veranderingetjes van VVD, CDA, SGP... maar de, de oppositie dus geen deuk in een pakje boter? Nee, de oppositie maakte geen vuist. De oppositie maakte een heleboel kleine vuistjes, kun je zeggen... en uh, sloeg daarmee een beetje wild in het rond. Want ook onderling werden rakenklappen uitgedeeld. Uh, sap en Roemen bijvoorbeeld tegen Cohen over het pensioenakkoord. En door het ontbreken van die gezamenlijke strategie... Uh, werden het één-op-één gevechtjes en kon Rutte vrij gemakkelijk overeind blijven. En ik wil je daar twee voorbeelden van laten horen. Als uh -huh. eerste een discussie tussen fractieleider Sap van GroenLinks en premier Rutte over de PGB. Waar blijven nu de mensen waar het om gaat? Ja, Want wat u doet... Het gaat alleen maar over mensen. U kunt ontzettend veel uh, nou ja, verschillende groepjes onderscheiden en er dat, dat zijn omheen mensen. praten. Maar de facto schaft u dat persoonsgebonden nee. budget voor 90% van de mensen waar het om gaat af. Deze minister-president heeft jaar <kwijnt> zelf in campagnetijd, tegen de mensen waar het om ging gezegd... Ik vind dat persoonsgebonden budget een kwestie van beschaving. Waarom snijdt u in die beschaving? Ja, voorzitter, met alle respect. Maar zo'n debat werkt alleen als we niet alleen de voorbereide vervolgvragen stellen, maar ook naar elkaar proberen te luisteren. En ik heb u net over Allemaal mensen... Allemaal met... voorzitter. Ik, nee, voorzitter, nou, dat werk ik dan niet. Ik heb net gesproken over mensen. Wat ik net zei, mijn hele antwoord gaat over mensen. Dit hele debat, voorzitter, gaat over mensen. Over 16 miljoen Nederlanders. Laten we elkaar daar nou niet proberen uh, te overtreffen. En wat ik heb geantwoord nu, en mijn antwoord op uw vraag... is dat wij ervoor zorgen dat de essentiële voorzieningen op gang blijven, op stand blijven. En dat we hiermee die oploop terugdringen. Want anders lopen die zorgkosten volledig uit de hand. En ook dat tast de solidariteit en het sociale stelsel aan. Ja, premier Rutte tegen Jolande Sap, die mm -hmm. had daar dus geen succes. Nou, de volgende die naar voren kwam was Emiel Roemer. Dat ging ook over de zorg. En ik zeg alvast, Chris, let goed op de reactie van premier Rutte. Oké. Okay. De keuzes die dit kabinet maakt... is het zorgen dat steeds meer mensen niet de zorg krijgen... die anderen met een wat dikkere portemonnee zich wel kunnen veroorloven. Dit is wederom niet mijn samenleving. En voorzitter, ik constateer dan toch dat uit de hoek van de Socialistische Partij daar eigenlijk geen weerwoord op komt. Eigenlijk zegt de Socialistische Partij, zo versta ik de heer Roemer. Laat die kosten maar gewoon doorlopen. Wij zeggen nooit nee zonder ons alternatief neer te leggen. Dat moet nu echt een keer afgelopen zijn. Ja, Meestal... ja voorzitter, ik ben eigenlijk al klaar met dit punt met de heer Roemer. Als hij mij niet laat uitpraten, heb ik ook geen zin meer om te antwoorden. Dus laten we maar naar het volgende punt gaan. Ja. ja, ik ben bezig in de antwoord. U interrumpeert mij, dus u bent niet geïnteresseerd in het antwoord. Dus ja, een beetje in zijn wiek geschoten. Hij, ja, klaar, zei hij nog tot, tot, tot slot. Ja. Ik, ik, dat was de eerste keer dat ik dit zag. Want ik hoor wel vaak van mensen om Rutte heen dat hij zo ongelooflijk uit zijn uh, slof kan, schieten. kan worden, Ja, precies. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Hier schoof het gordijntje toch een klein beetje aan de kant. Ja. En zagen we daarachter toch uh, een kleine glimp van die boze Mark Rutte. Ja, nee, goed. Maar ondanks dat bleef hij uh, inhoudelijk uh, zeker overeind. Maar wie ik nou uh, niet hoorde en uh, gisteren wel over die PGB's was uh, Job Cohen van de Partij van de Arbeid, want die zei gisteren nog dat, dat er misschien zelfs wel een motie van afkeuring aan zou te komen. Is ja. daar nog iets van vernomen? Ja, Cohen had die gisteren nadrukkelijk in zijn achterzak gestopt. Maar daar is die ook gebleven. En dat had niet zoveel te maken met de verdediging van Rutte. Want uh, die nam de kritiek van de PvdA op de manier waarop er bezuinigd wordt niet weg. Maar het politieke effect van zo'n motie van afkeuring zou zijn, zeggen ze bij de PvdA, dat de coalitie dichter bij elkaar gebracht zou worden. En dat was niet een gewenst effect. En hmm. vandaar dus uh, bleef die motie in de achterzak. Ja ja, Nou ja, um, tot, tot zover dan de inhoud, hoewel er nog veel meer inhoud was natuurlijk. Maar ja, um, toen was daar toch weer Wilders, hè? Ja. Wat gebeurde er? Nou, um, uh, het was in het debat aangeland op een punt dat het over Turkije ging... en over een uitspraak van het PVV-kamerlid Roon. De islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen... Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan. Ja, en in het debat leek het alsof de Roon een bevriend staatshoofd voor islamitische aap had uitgemaakt. Nou, volgens Wilders was dat helemaal verkeerd begrepen en daar werd hij ongelooflijk boos over. En vervolgens begon de premier terug te schreeuwen zoals we net hebben kunnen horen. Ja, en uh, dat was gisteren dus. Ook alweer aan de hand. Gisteren uh, had Wilders het hoogste woord uh, in, zijn, in zijn eigen uh, verhaal. En uh, er was ook schelde. En, uh, leek het daar nou op wat er vandaag gebeurde? Nou, het was echt vandaag anders dan gisteren. Waar, uh, die bijdrage waar je het over had van Wilders gisteren... die was voorbereid, die was geregisseerd, die was doordacht. Die was natuurlijk ook gericht op het effect dat hij ermee wilde bereiken. Maar vanmiddag was dat anders. Het was zeker niet voorbereid. Hij werd gewoon uh, heel boos, schoot uit zijn slof. En we zullen het nooit hardop van hem horen... maar misschien heeft hij daar inmiddels wel een beetje spijt van. Um, want het kwam als een boemerang bij hem terug... en de hele Kamer sprak hem erop aan. Ja, maar goed, dat, dat gebeurde gisteren ook. Waarom, waarom zou hij hier nou wel uh, koud of warm van worden en gisteren niet? Nou ja, In de Tweede Kamer hadden ze wel... Um, wat ik daar in ieder geval heb, heb opgevangen... is dat ze vonden dat Wilders deze keer echt een grens heeft overschreden. Uh, zijn gedrag van vandaag, die opmerking die hij tegen de premier maakte... was respectloos, was zinloos... Uh, juist omdat het zoveel aandacht afleidde van het inhoudelijke debat. Hmm. Het CDA nam zelfs het woord doodstonden in de mond. En dat is natuurlijk niet best voor de manier... waarop er in het land naar de Tweede Kamer wordt gekeken. In deze tijd, hè. In ja. de tijd dat juist van politici We wordt gevraagd... Ja. Nou ja, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat in deze tijd van de politici... juist wordt gevraagd dat ze met vertrouwen reageren... op wat er aan de hand is. Hmm. En dat klonk ook door in de reacties. Luister maar. Hmm. Doe eens normaal, man. Tegen de premier. Heel Nederland heeft gisteren al met plaatsvervangende schaamte zitten kijken. En nu vandaag weer opnieuw. De heer Wilders, die hier maar roept. Doe eens normaal, man. De heer Wilders provoceert graag. Voorzitter, dat kan de premier niet zomaar weglachen. Dat kan niet. Ik heb geen zin om het te laten provoceren. Dit was nou eigenlijk precies de reden waarom ik had gehoopt dat we dat vanmorgen om kwart over tien meteen af konden trekken. Wat we nu op de, deze moment meemaken, dat heb ik eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt. En wat zijn we nu met elkaar aan het doen? Voorzitter, mag ik misschien. En aanstaat wat de heer Blok uh, net zei, ook wel opmerken dat het ook bij de stijl van de heer Wilders hoort om hier regelmatig een stuk roodvlees de kamer in te smijten. En de vraag is wel of je daar iedere keer met z'n allen op moet duiken. Dat is een vraag die we ons met z'n allen moeten stellen. Nou, de premier zelf vond dus alvast van niet. Hmm. En opvallend in het debat was wel dat de VVD zich van alle partijen... het meest afzijdig hield van kritiek op Wilders. Ja, maar nou herinner ik me van, van vorig jaar tijdens de formatie... nog die, die brief van uh, Ab Klink. Die zei, uh, Wilders hmm. gaat straks vol op het orgel... en daar gaan we ontzettend veel last uh, mee krijgen lijkt me voor het CDA niet prettig dat die een beetje gelijk gaat krijgen, hè Klink? Nou, dat zei Jolande Sap inderdaad, ook groenlinksleider. Die, die zei, Ab Klink heeft gelijk gekregen, want dit was nou juist waar die CDA-leden die op dat congres dat volgde op die brief van Ab Klink, ja. um, uh, waar die leden tegen hebben gestemd, daar waren ze juist zo bang voor. Maar um, dat had Siebrand Buma kennelijk ook iets in zijn oren geknoopt, want die maakte daar vandaag meer een punt van, ook in het debat, dan gisteren. Uh, Wilders overschrijdt de grenzen van het elementair fatsoen, zei Buma, en en hij knopte daar een dreigement aan vast. Want dat elementair fatsoen vindt het CDA net zo belangrijk... als de grenzen van het gedoogakkoord. Ja, en, en betekent dat dat ze op zo'n punt uh, de samenwerking zouden kunnen beëindigen, het CDA? Ja, ik heb dat aan Buma voorgelegd vanavond. Hij, hij zegt dan, het is niet een verantwoordelijkheid... die uitsluitend bij het CDA thuishoort. Nee, het is een verantwoordelijkheid van de hele Tweede Kamer. Daar moeten ze stelling nemen tegen Wilders. Want het gaat om gedrag dat zich in de Tweede Kamer afspeelt. En ook de voorzitter van de Tweede Kamer moet daar een grote rol in spelen. En daar moet in de Kamer binnenkort nog verder over gepraat worden. Ja, en, en ja, de, de, de premier lijkt het... Toch allemaal nog een beetje uh, als uh, water van een eend uh, af te glijden. Uh, eerste begroting, glorieus ontvangen. Gaat Rutte probleemloos verder? Lijkt me een tikje te snelle conclusie, want uh, na deze dag moet er hier en daar nog wel wat nagepraat uh, worden, lijkt me. Uh, dat zit hem dan vooral in de persoonlijke verhoudingen. Maar want politiek gesproken is er voorlopig geen veldje aan de lucht. Let op het woord voorlopig, want als er volgend voorjaar nieuwe bezuinigingen nodig blijken te zijn, dan kan dat natuurlijk helemaal anders komen te liggen. Uh, vanavond is er alvast een basis gelegd voor politiek gedoe, want de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen en daarin staat dat er niet meer gesneden mag worden op ontwikkelingshulp, met ja. steun van het CDA aangenomen. En waar wil, wil Wilders nou juist wel in snijden als er nieuwe problemen zijn? Juist op die ontwikkelingshulp. Dus dat belooft nog wat. Oké, okay, dankjewel Wilma Borgman. Fleet Foxes waren dat met Battery Kinsey. Morgen en overmorgen jaar vergadert het Internationaal Monetair Fonds. Ministers en presidenten van centrale banken van zo'n 160 landen zijn bijeen... om te praten over de wereldwijde economische crisis. Daarbij in Washington is de Nederlandse bewindvoerder bij het IMF aangebakker. Goedenavond, meneer Bakker. Goedenavond, meneer Keijnen. Ja, het is uh, dit weekend uw uh, laatste jaarvergadering bij het, uh, bij het IMF. Hè. Is, is dit uh, uw belangrijkste in de, de afgelopen 4,5 jaar die u daar hebt meegemaakt? Nou, het is wel een beetje een onwerkelijk moment om uh, nu afscheid te nemen met het IMF. Terwijl we midden in een nieuwe crisis uh, zitten of lijken te komen. Mm. Ik heb het nodige meegemaakt in de afgelopen 4,5 jaar. Uh, dus we hebben een eerdere crisis gehad, de financiële crisis, in 2008, 2009. En ja, toen de, is er de eigenlijk... Lehman Brothers uh, crisis, ja. Ja, na de Lehman Brothers. Toen is er um, heel gecoördineerd uh, opgetreden. Beleidsmakers, politici zijn bij elkaar gekomen. En uh, uh, eigenlijk zou je nu graag weer iets van die collective spirit uh, terugkrijgen. Ja, daar werd ook uh, al toe opgeroepen uh, in het rapport dat gisteren door het IMF werd uitgebracht. Het, het, het, het, daarin werd gewaarschuwd dat de problemen in Europa en de Verenigde Staten het internationale financiële systeem in gevaar brengen. Wat, wat betekent dat precies? Hoe slecht staan we ervoor? Nou, het IMF is wel bezorgd. Ik denk dat daarom deze jaarvergadering ook extra belangrijk is. Want de wereldeconomie gaat een gevaarlijke fase in. Zijn neerwaartse risico's. We zijn met name bezorgd over het vertrouwensverlies... dat in de afgelopen maanden is ontstaan. Hmm. En dat is ontstaan door een weinig overtuigende aanpak... van de economische, economische problemen. Eigenlijk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Door de politiek. Zowel Zowel in Amerika, ja, door beleidsmakers die hier verantwoordelijk voor zijn. In, in Amerika is nogal wat vertrouwenschade opgelopen. door het voortdurende uitstel van uh, de aanpak, een fundamentele aanpak van de begrotingsproblemen. De groei uh -huh. doet het ook niet goed. Uh -huh. en in Europa uh, zijn beleidsmakers er niet in geslaagd om met een overtuigend antwoord te komen op, uh, op, op de kiezers in het eurogebied. Nee. Want waar leidt dat toe, dat, dat uh, verlies van vertrouwen in uh, de beleidsmakers? Nou, wat je ziet is uh, dat je het risico hebt van een soort neerwaartse spiraal. Uh, dus eerst uh, hebben de financiële markten zorgen of de uh, beleidsmakers... wel met een overtuigend antwoord kunnen komen. Dus er ontstaat vertrouwensverlies op de markt. En dat zien we nu dagelijks op de aandelenmarkten. En we zien het ook dat uh, beleggers niet meer in staatsschuld durven te investeren. Mm -hmm. Ontstaat twijfel over de houdbaarheid van de overheidsschuld. Dat is heel bijzonder, want tot dusver is staatspapier... Hè, schuld van de overheid altijd beschouwd als risicovrij. Ja, de veiligste nu, haven, ja. De veiligste haven. En nu uh, ontstaat er plotseling zorg over, over, over landen. En dat gaat al veel verder dan, uh, dan Griekenland. Mm -hmm. En ja, dan kom je in een situatie waarin plotseling de banken weer in de problemen komen. Want die ja. hebben juist veel van dat staatspapier. Die kunnen dan weer geen krediet geven dan zakt de groei in en zo helpen we elkaar naar beneden. En die spiraal, die neerwaartse spiraal, die moet worden doorbroken. Ja, en, en, en die banken vertrouwen elkaar dan ook niet meer... en vertrouwen mekaars positie niet meer... dus willen ook onderling geen geld meer uitlenen. Dat, dat was iets wat we bij de vorige crisis in 2008 ook zagen... dat eigenlijk het financiële verkeer tot stilstand kwam daardoor. Als we dat nu vergelijken, hoe, hoe erg is het nu in vergelijking met toen? Nou, daar zijn we nu nog niet. Het is niet zo erg als toen. Toen moest er op heel grote schaal worden ingegrepen. Ja. Zover zijn we nog niet. Maar het IMF roept wel op, wees dat nou voor. Mevrouw Lagarde, onze managing director... die heeft vorige week opgeroepen om de buffers van banken... dus het kapitaal van banken te versterken. Er, er moeten meer buffers worden opgebouwd. Uh, en we moeten voorkomen dat we weer in zo'n situatie komen... Dat, uh, dat niemand elkaar meer vertrouwt. En waar moet dat geld vandaan komen voor die banken? Nou... Uh, Eén mogelijkheid is om bij de, bij de particuliere sector uh, geld op te halen. Uh, er zit veel geld niet alleen in Europa, maar denk ook aan het Midden-Oosten. Er zijn banken die naar kapitaalverschaffers in China kijken. Mm. Mocht dat niet lukken, ja, dan zal de overheid toch bij moeten springen. En, uh, daar is ook een afspraak gemaakt. In, uh, tijdens de Europese Raad in juli is afgesproken... dat het Economische Stabiliteitsfonds... Uh, ook gebruikt kan worden om banken te helpen. En, uh, nou ja, dat moet nog geratificeerd worden in parlementen. Maar dat is dat noodfonds wat Europa heeft ingesteld, hè? wat nog goedgekeurd ja. moet worden. Maar, ja. Ja. Ja. Nou ja, dat ja. ligt nu in de parlementen voor. En ik zou zeggen, uh, her herkeur dat snel goed. Ja, maar goed, dan moet, om het maar eens een beetje populistisch uit te drukken, de belastingbetaler de banken weer redden. Um, de belastingbetaler wordt nu getroffen door het vertrouwensverlies. Iedereen wordt nu getroffen door een weinig overtuigende aanpak. En uh, het is linksom of rechtsom, um, mensen gaan zich nu zorgen maken over de vermogens van pensioenfondsen, want de aandelen dalen. Dus um, we zitten met elkaar in het schaartje en, uh, en er moet dus een overtuigende aanpak komen. Ja. Um, de, de kritiek richt zich vooral toch ook op het, het, het Europese leiderschap... Hè? De, de, de politiek en de beleidsmakers in, in Europa. Wat zou er nou op heel korte termijn onmiddellijk moeten gebeuren in Europa? Nou, ik denk wat op korte termijn moet gebeuren... is duidelijke aanpak van begrotingen waar die tekort schieten... Uh, we hebben gezien dat landen als Spanje, Italië... Uh, hebben bezuinigingen doorgevoerd. Uh -huh. Griekenland is daarmee bezig. We horen volgende week hoe het daarmee staat. Dat is één. Dus hou vast aan het consolideren van begrotingen. Want we moeten weer naar een situatie komen... waarin men niet twijfelt aan de houdbaarheid van staatsschuld... en dat het ooit wordt terugbetaald. Dat is één. Het tweede is de banken versterken. Duidelijke boodschap van het IMF... Uh, als je dat te lang voor je uitschuift, dan gaan de banken geen kredieten verlenen en dan, uh, en dan, en, uh, en dan komt de economie niet op gang. Ja. Maar nou zegt u uh, uh, die overheidstekorten terugdringen, zodat er weer vertrouwen ja. terugkomt. Toch, toch zag ik uh, uw baas, mevrouw Lagarde vandaag zeggen. Uh, met dat bezuinigen moet je, moet je toch ook weer voorzichtig zijn. En dat zou dan vooral gelden voor de sterkere economieën... Voor, voor Duitsland, maar ook voor Nederland. Wat er nu gebeurt in Nederland, dat bezuinigen, is dat wel verstandig? Nou, ik moet zeggen dat ik eh, mevrouw Legarde daar wel, er, wel een beetje Keynesiaans vond klinken. U weet dat Keynes zei altijd maar weer die begrotingen inzetten. Op het moment dat eh, de financiële markten geen vertrouwen hebben in overheden... zou ik zeggen, blijf dan bij de plannen die je had. En, eh, dat zijn plannen om, om het huishoudboekje weer op orde te kijken. En ik denk eigenlijk ook dat de belastingbetaler dat ook wil. Want zolang dat overheidsboekje niet op orde is dan is iedereen toch een beetje bang dat vroeg of laat er weer nieuwe klappen gaan vallen. Of, of dat het pensioen later niet zeker is. Hmm. Dus dan hou je elkaar gevangen. Dus ik zou zeggen, laat de overheden inderdaad een overheidsboekje op, uh, op peil brengen. Ik ben niet zo bang als mevrouw Lagarde dat uh, overheden het al te hard zouden aanpakken. De, zo werkt dat meestal niet. Ja, maar ja, nou, nou uh, verwijt u uh, Europa verdeeldheid en uh, geen gecoördineerde actie... En... U bent het eigenlijk met uw eigen baas niet eens. Er zitten daar 160 landen te vergaderen. Gaat, gaat daar dan wel iets constructiefs uitkomen? Nou, ik, ik bracht alleen maar een hele kleine nuance <laughs> in, eh, in. In wat mevrouw Lagarde. Want ik ben het volledig met haar eens met de grote. En de algemene waarschuwing die zij geeft. Eh, ga niet zo hard door bezuinigen dat je in een algemene kiezers komt. Die is natuurlijk heel, heel wel begrepen. Ja. Nee, wat, wat, wat belangrijk is, um, is niet alleen dat Europa en Amerika het goed doen... maar we moeten het ook vooral hebben van opkomende economieën. Mm -hmm. Landen als China, India, Brazilië... hebben in de afgelopen jaren voor een enorme groei... Gezorgd, waar wij ook, ook in Nederland, van hebben geprofiteerd. En ik denk dat die landen, dat is ook een boodschap wel... die uh, zullen iets meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat, wat moeten ze doen? Nou, ze moeten minder afhankelijk worden van de export... maar ze kunnen de binnenlandse vraag wat aanzwengelen. En dat kunnen ze ook makkelijk doen... want landen als China hebben geweldige reserves opgebouwd... Uh, ze kunnen de wisselkoers wat flexibeler maken. En ik vind dat zij wat meer verantwoordelijkheid voor de wereldeconomie moeten nemen. Dus zorgen dat hun economische motor blijft draaien, ook als het hier wat minder gaat? Absoluut. Ja. absoluut. Het is dus uw, uh, uw laatste jaarvergadering. U stopt per, uh, per 1 oktober. Wat, uh, wat is uw grootste bijdrage geweest aan het imf nou, je moet er natuurlijk zelf een beetje bescheiden over zijn. Maar ik, nee, heb, het, maar niet. ik, ik <laughs> heb het Leuk dat u dat zo zegt. Ik heb het IMF geweldig zien veranderen. Van een organisatie die toch als minder relevant werd beschouwd. naar een organisatie uh, die, die erbij gehaald wordt, zelfs in Europa. en het mm -hmm. middelpunt van deze crisis staat. IMF is veel klantvriendelijker geworden. Ik heb daar zelf zeker een bijdrage aan geleverd toen ik kwam. Uh, ben ik ook wel wat geschrokken wat ik aantrof. En ik geloof dat we veel meer focus hebben gekregen. We hebben veel landen, ook in Oost-Europa, uh, hebben het IMF weten te vinden. Die waren niet zo bang voor het stigma. Uh, dat was wel anders, moeten we zeggen, met Griekenland... die uh -huh. heel lang wachten voor ze naar het IMF gingen... En ja, een bijdrage die ik hier ook heb geleverd is uh, dat het IMF uh, ook verzekeringsinstrumenten aanbiedt. Dus we hebben landen zonder beleidscondities waarvan we het gevoel hadden het beleid is goed genoeg. Er hoeven niet allerlei condities aan te verbinden. Kredietlijnen ja. gegeven en uh, dat heeft goed gewerkt. Een land als Polen heeft daarvan geprofiteerd en Mexico. Ja. En nu komt u terug naar Nederland. U hebt geloof ik iets meegekregen van de nieuwe omgangsvormen in het, uh, in het parlement... waar een uh, parlementariër tegen de premier zei... doe even normaal, man? Hebt u er zin in? Terug naar Nederland? Ik, ik, ik ga niet door de wereld zwerven. Ik, ik ga terug naar Nederland. We hebben ons huis aangehouden. Ik vind Nederland een prachtig land. Ik ga naar de universiteit waar ik me erg op verheug. Ik was vroeger ook hoogleraar aan de VU. Ik denk dat ik de studenten wel wat te vertellen heb. Ik heb wel een beetje een nadeel. Want ik geloof dat ik al mijn oude collegeaantekeningen kan weggooien. Uh, want uh, het, het, het, het loopt toch wel wat anders dan we dachten een uh, jaar of tien geleden. Toen ik... Uh, ook voor de studenten stond. De wetenschap is in beweging. Dank u wel Aangebakker. Heel graag gedaan. If you would sit all oh so close to me, that would be nice. Like it's supposed to be if you don't at your throat so won't you please be nice if you would hug your arms right round me that would be snug like it's supposed to be if we part i'll eat your heart so won't you please be nice oh don't you love this romance Sugar and spice, like it's supposed to be If you go, I'll get your dough So won't you please be nice Together we'll always live, no sin or vice We'll vote conservative if you run Nelly McKay was dat. Morgen gaat de korte animatie 55 Sokken, dat is de titel, in première op het filmfestival in Utrecht. Het is de nieuwste film van Oscar-winnaar Co Hoedeman. En de eerste van meneer Hoedeman die op het festival te zien is. En hij is hier te gast. Goedenavond. Ja, goedenavond. Leuk hier te zijn. Laten we meteen uh, die titel en uh, de film pakken. 55 Sokken. Waar gaat het over? 55 sokken. Maar goed. <laughs> ja, dank u wel, meneer ja, ja, Einde van het gesprek. Nee, het, is een, uh, het is een verhaal dat speelt zich af in de um, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Um, en specifiek dus de, de hongerwinter. Hmm. En um, valde in het westen van het land. Uh, mensen hadden problemen om dus in leven te blijven en voedsel te vinden. Transport was er ook niet meer. Yeah. En toen heeft een, um, uh, een dus een, een Nederlandse dame, um, Maria Jacobs. Zij schrijft. Er, uh, die heeft toen uh, een verhaal, of een bundel geschreven... over um, de, de onderduikers in Nederland en um, haar eigen ervaring als kind ook. En uh, daar, uh, daarin had ze dus ook het gedicht dat ze geschreven had, uh, 55 sokken. Ja. En wat vertelt ze in dat gedicht? Nou, het, um, uh, ze hebben niks te eten, buiten dan uh, tulpenbollen of, ja. uh, of ander spul dat niet al te smakelijk is. Nee. En toen kwam ze op het idee van, weet je wat, we hebben een bedspray. En als we dat nou eens uit elkaar halen... dan kunnen we er sokken van maken. Dus het hele, die, de vier dames samen, die gaan gezellig aan het werk. Om, en binnen zes dagen hebben ze vijf en vijftig sokken. En de moeder, die wilde mee op stap naar de boer... om te zien of ze dat kan ruilen tegen voedsel. Nou, niemand is geïnteresseerd. Hm? Uh, tot er, aan het eind van ditje is er een, een boerin... En die, ja, die wil die sokken wel. Maar die ene enkeling die ze had, had ze in de zak gestopt. En de, dus ze krijgt, ze krijgt een kip voor, en eieren, en een, een stuk vlees, en, en, en tarwe. En ze gaat weer weg op de fiets. En toen kwam ze achter: ik heb die ene sok die nog. Ene. Nou, weer terug. <laughs> en uh, ze vraagt of ze geïnteresseerd is in die ene sok. Ja, zei ze zei, ik hou van breien. Dat ze. Uh, dat was dus speciaal ervan. Nou, dus zij gaat weer op stap naar huis met haar man vol eten. En de begin gaat aan het breien. Nou durf ik eigenlijk niet te zeggen wat ze gaat breien. Dat, dat kunt u natuurlijk wel uh, achterkomen als je erover nadenkt. Nee, niet echt. Eigenlijk. Niet echt. Nee. Oh. Wel, ze maakt er een bedsprei van. Oh ja. <laughs> <laughs> Laat, laten we heel even naar een klein stukje uit, uh, uit de film luisteren. Ja, prima. We hadden een gebreide bedsprei. Ruilhandel kon nog. Maar wie wilde er zo'n bruidsprei... nu zelfs de meest noodzakelijke kleren... voor geen geld of goede woorden te krijgen waren? Wie had trouwens nog goede woorden? In leven blijven was de hoofdzaak. Zo klinkt het. Wat zien we hierbij? Um, u ziet uh, hierbij dus uh, uh, de beelden. Dat uh, zijn uitgeknipte uh, vormen. Mm -hmm. um, uh, in zwar in zwart-wit verder helemaal. En, um, um, en die, die heb ik dus geanimeerd. Ja. Uh, op, op een glastafel uh, met onderlicht. En die dus die, die spreken dus zich uit als, als silhouettenvormen. Ja, dat klink, dat heel... klinkt heel simpel, die heb ik dus geanimeerd. Maar dat, ja. dat betekent dat u beeldje voor beeldje Inderdaad, dingen ja. hebt uitgeknipt. Bij elkaar op een glasplaat hebt gelegd ja. en daar een opname dus, van hebt uh, uh, Ik had al die, laat ik zeggen, de moeder, ik had dus een hoofd en het lichaam, armen en benen. En die uh, had ik allemaal uitgeknipt en aan, aan elkaar gevoegd. Hmm. Op een glastafel neergelegd. En dan met mijn digitale camera begon ik op te nemen. Dat houdt in dat uh, ik bewoog de arm of de hand of het hoofd... een klein beetje, heel klein beetje maar. En toen nam ik één fotootje. En hoeveel beeldjes hebt u zodoende gemaakt? Dus eerst gecomponeerd, uitgeknipt, ja, gecomponeerd... Om het even eenvoudig uit te leggen is dat uh, voor, voor één seconde film... heb je 24 beeldjes nodig. Dus er gaat nogal wat werk in zitten. Ja, ik kan niet zo goed rekenen. Ja, dan voor, ik wel... voor negen minuten is dat... Oh, nee, nou, <laughs> negen minuten is wat moeilijker. Maar... Nee, heel veel. Ja, heel veel. En dat voor... hebt u allemaal uh, thuis uh, in uw werkkamer staan ja, uitknippen? Ja, ik, en... ik had dus uh, mijn studio ingericht uh, in, uh, in het uh, Soeteraan. Uh -huh. En uh, ja, dat vond ik wel leuk thuis te werken. Want dat, dat deed ik nooit. Ik werkte altijd voor de Nationaal Filmboord. Canadese uh, uh, uh, film. Ja, hoe moeten we het groot, zeggen? Groot film... Uh, uh, overheidsfilmbedrijf. Overheidsfilmbedrijf. Ja, precies, ja. we kennen dat niet. En uh, niet. ik had daar mijn eigen studio ook. En ik maakte meestal ook uh, pop, poppenfilms. Dus hmm. had ik meer ruimte voor nodig. Maar die ruimte had ik thuis niet. Nee. Maar Vandaar ze hebben dus... tegenwoordig wel computers, meneer man Oh, ja, dat is waar. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> ik heb de computer ook wel gebruikt. Ja. Maar niet zo, ik ben er een beetje huiverig voor. Ja, ja ik, ik ben... Ja, heel ambachtelijk opgebracht uh, in film. Dus, uh, en ik hou van handwerken. Dat vind ik hmm. leuk om te doen. En, uh, en als ik dan ga meer ik zie wat ik doe en ik voel wat ik doe. En dus hmm. dat is heel belangrijk. het ambacht, ja. Het, ja, ja. U bent Oscar-winnaar met, met uw vorige film, Sandcastle. Uh, of een vorige film. U komt uit Nederland toch is de eerste keer dat u op het, uh, op het filmfestival in Utrecht te zien bent. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Ik bedoel, ik, uh, waarom deze film er wel komt... heeft waarschijnlijk te maken met het, het thema van de film. Het is een film dat speelt zich af in Nederland. Er is een Nederlandse versie ook van. Mm -hmm. Terwijl mijn ja, meeste films die heb ik gemaakt voor, uh, voor Canadese publiek... maar ook wel internationaal publiek. Uh, het ligt dus aan de selectiecommitte van uh, een festival... Om, uh, om films te selecteren. Ja. Is, het, is, het, is. Is, is het, denkt u, wel een, een resultaat van de Oscar? Wat heeft die Oscar u gebracht? Um, nou, veel, veel wat je noemt exposure. Dus mm -hmm. dus, uh, aandacht. Ja, ik, ja. ja kreeg, ik kreeg enorm veel aandacht, dat is waar. Ja. Maar um, financieel ja, zat ik wel goed, want ik, uh, ik was dus uh, uh, in vaste dienst. Dus, Bij de National Film Board. Yeah. Mm -hmm. En dat, dat was wel lekker. Ik kon heerlijk werken al die jaren. Wat een geweldig dus, land, he, Canada. Ja, is groot ook. Ja, <laughs> Heerlijk, ja, ja. Ja, leuke mensen. Ja, ja. Ja. Uh, gaat het goed met de animatiefilm? Nou ja, nee. Die, uh, uh, de privé-industrie, dus, dus commerciële werk en zo, dat uh, televisieseries, ja, dat, dat loopt wel goed hoor. Um, maar het zijn de onafhankelijke cineasten, de onafhankelijke films, de independent films dus, uh, kunstfilms, daar gaat het heel moeilijk mee, want mm. het is niet makkelijk om uh, subsidies te krijgen voor je films. Nee. Nou, die tijd dat ik met de film werkte, was het mooi. Dat, uh, ja, ik kon lekker mijn gang gaan, maar het geld raakte op. Mm. En er kwam ook steeds minder. En vandaar dus dat ze mij op een gegeven moment ook aan de kant moesten zetten. Toch zou ik maar in Canada blijven, want in Nederland is het nog moeilijker. Um, ja, nee. Ik, <laughs> <wel>. <laughs> ik wens u een hele leuke première morgen. Hartelijk, oh God. hartelijk bedankt, meneer ja, ja. Het is vijf voor twaalf. 26 jaar lang stond er een straaljager in de voortuin van kunstenares Marta Reuling. En vanochtend is hij weggehaald door Defensie... omdat hij radioactieve straling afgeeft. Goedenavond, mevrouw Reuling. Hallo, dag. Heeft, heeft u daar ooit iets van gemerkt, van die straling? Een beetje, nee. een beetje raar gevoeld? Nee? Nee. Nee, niks van gemerkt. En rode neuzig en weet ik veel. Nee, Ligt in het hoofd? Niet. Nee, absoluut nee. niet. Um, snapt u waarom die is weggehaald vanochtend? Um, ik kan me begrijpen dat ze dat, dat ding weg moest. Omdat die, ook stonden, er stonden motoren van datzelfde vliegtuig hmm. in, in, in scholen waaraan gewerkt werd. Maar ik neem aan dat die. Straling zo weinig was dat het absoluut geen punt was. Wat andere suizen dat nooit gedaan hebben. Ja, want uh, daar komen ze nee. na, na 26 jaar dan ook lekker vlug achter, hè? Ja, nee, dat wist iedereen natuurlijk. Dus het is geen punt. Maar er zijn kamervragen over gesteld, blijkbaar. Oh ja. En dan plots is het iets van: oh jee, daar moeten we wat aan doen. En misschien dacht iemand straaljager? Ja, stralen. Ja, ja de hele aarde straalt. Dus wat dat betreft. Uh, ja. Vindt u het jammer? Vreselijk jammer. Ja, waarom? Echt heel jammer. Dat ding is, dat hij was een familielid bijna. Hmm. Uh, hij woonde bij ons en we hielden van hem. Ik vond het echt afschuwelijk om weg te zien gaan. Ja. Aan de telefoon ook stralingsdeskundige professor Wim Turkenburg. De man die ons op televisie voortdurend bijpraten over de kernramp in uh, Fukushima. Goedenavond. Goedenavond. En hoe gevaarlijk is nu de straling van zo'n starfighter? Nou, uh, het gaat om de motoren. Dat zijn hele oude motoren, maar er is thorium en er is cesium ja. bij uh, gebruikt. Dat zijn stralende stoffen. Ja. Dus als je daar langdurig bij blijft, dan uh, loopt ze wat stralingsbelasting op. Wat stralingsbelasting? Hoeveel is dat dan? Ja, wat ik heb begrepen is dat het uh, buitengewoon laag is. Uh, laat ik me in orde van, van een tiende millisievert. Uh, ik neem aan dat ze dan uh, dat getal geven per jaar. En dan moet je er ook uh, zelfvuldig uh, bij staan. En hoe verhoudt dat... zich dat tot iemand die niet in de buurt van zo'n ding... Ik bedoel, een tiende millisievert zegt mij niks... Ja, nee, dat begrijp ik. Uh, een normaal mens loopt uh, door natuurlijk achtergrondstraling, straling vanuit de aarde, die er altijd al is, uh, ongeveer in Nederland, 2 millisievert per jaar op. Ja, maar dat dus één het... tiende, minder dan 1 tiende betekent dus, uh, ja, wat is dat, minder dan 5 procent komt er het, dan bij. Dan slaat het toch nergens op dat ze hem daar al ja. weghalen? Oh ja, het beleid is erop ja, gericht wil, in, wil, in, in de de Nederland goeie, om stralingsbelasting zo laag mogelijk te houden als het enigszins redelijk te doen is. Dus het moet eigenlijk nul zijn. En in die gedachtegang wordt dan gezegd, we moeten die motoren niet in scholen hebben. En die is ook niet bij uh, ja, in de tuin van Martijn Reding. Maar nu is die weg. Nou nog stoppen met roken, hè? dan is het helemaal gezond bij u. Echt dat wel. Ik heb een grote <laughs> sigaarje. <omhoog. laughs> okay. Je hebt me door. ogen. <laughs> Hartelijk bedankt. Allemaal. Ja, oké. Okay. dat ja. gedaan. Dit was met het oog op morgen van deze donderdagavond. Zometeen in Casa Luna, Frank de Moche met Partij van de Arbeid wethouder Sander Dekker uit Den Haag. En morgen is er weer een oog en dan zit hier Thijs van der im steen.